Spoedige start. Katrien Straatman met het NOS journaal. Alle zwangere vrouwen moeten een 13 weken echo kunnen krijgen... zodat ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind eerder kunnen worden opgespoord. Daarvoor pleit de Gezondheidsraad. Bij een vroege echo kan een aantal ernstige hersen- en skeletafwijkingen worden opgespoord. Ouders hebben dan meer tijd om een beslissing te nemen over abortus. Die grens ligt bij 24 weken. Het voorstel maakt de huidige 20 weken echo niet overbodig... omdat een aantal hartafwijkingen vroeg in de zwangerschap nog niet te vinden zijn. Tijdens de kerstdagen wordt er twee keer zo vaak ingebroken als op normale dagen. Dat zeggen de verzekeraars. Ze krijgen tijdens kerst gemiddeld 248 inbraakclaims per dag. Op andere dagen zijn dat er 126. Volgens de verzekeraars is er al jaren een piek tijdens de feestdagen, maar de afgelopen drie jaar daalde het aantal claims wel. Dat zou vooral te danken zijn aan meer handhaving door de politie en preventie door bewoners zelf, bijvoorbeeld via een WhatsApp buurtgroep. Onderzoekers hebben een bloedtest ontwikkeld waarmee het binnen een paar uur duidelijk is of iemand ziek is door een virus of door een bacterie. Nu is dat nog niet direct vast te stellen en krijgt een patiënt vaak een antibioticum. Dat pakt niet altijd goed uit, want bij een virusinfectie hebben antibiotica geen zin. Dankzij de nieuwe bloedtest kan het gebruik van antibiotica dalen. En dat is belangrijk om te voorkomen dat bacteriën resistent worden en infecties moeilijk te behandelen zijn. De branchevereniging BOVAG wil dat de bijtelling voor leaseauto's per kilometer wordt berekend. Nu is de bijtelling nog een vast bedrag. Dan maakt het in de kosten dus niet uit of iemand met een auto van de zaak veel of weinig privé rijdt. Als er per gerede kilometer bijtelling wordt betaald is dat volgens de BOVAG eerlijker. Het weer is nog bewolkt met soms wat lichte regen. In de loop van de dag klaart het op en breekt de zon af en toe door. Het wordt een graad of 7. Morgen droog en geregeld zon. In het kerstweekeinde is het wisselvallig. Dit was het... ZFM Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En ja. we hebben dan uh, daarna uh, de dokter Anders Steunaard van de Linden... Nee nee, nee, nee, nee, die komt later. Oh, die eerst, komt later? Ja, we gaan, uh, omdat die radiostilte met die politiek er is... is hij wat verplaatst naar het tweede uur. We gaan uh, eerst uh, dan praten met de mensen van de ondernemersvereniging... over de tweede trekking van de loterij. Oh ja, natuurlijk. En dan nee. hebben we het eerste uur alweer gehad. Ja. En dan gaan we naar het tweede uur... en dan gaan we luisteren naar Steunaard van de Linden... onze dominee hier in Zandvoort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 Maar goed, jullie hebben buiten dan het concert van zondag... Uh, een, het programma meegebracht al van uh, wat er gaat komen. Hè? Want het, er, er gaat nog wel wat gebeuren volgend jaar. Ja, nou, nee, maar wacht even, wacht even. Wacht even want het oh, is sorry. Niet, nee, ik ben er nog niet. Jij bent er nog niet. Nee, want het is niet alleen het, het jeugdstrijkorkest... maar er zijn ook een aantal ouders, om het zo maar even plat te zeggen... Het Ouderenkoor van, oudere ja. van de Vrije School. Het Ouderenkoor van de Vrije School... En die gaat zingen een die koor gaan met het orkest zingen en spelen en uh, en na de pauze mag er ook mee gezongen worden. Kijk, ja. nou kom ik aan de beurt. <laughs> ja. Wat is het programma? Wat gaan we zingen? We gaan. Wij gaan zingen. Uh, nou, wat ze gaan spelen is een stuk van Mozart. En, uh, de strijkers.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 ouders, dat koor, de, Het zijn geen ouderen, het is het ouderkoor. Dat heeft wat is kleine oud? restrictie. Wat is oud? Wat is oud tegenwoordig? Wij zijn, zijn niet oud. ouders van, de van kinderen van de koor. Van ik kijk iedere ochtend de in de, de, de, spiegel, de spiegel en vraag bij mezelf af wat is oud. Ja, hoe is ja dat bedoel ik. Goed, Goed dat is morgenmiddag. Maar hoe laat begint het? Uh, drie uur, ja. de kerk over half drie. En de toegang is slechts vijf, vijf euro. Euro. Ja, het is belachelijk. Ja. Nou, dan weten we dat. Zondag naar de kerk.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 Nou, we zijn in 2000 begonnen. Ja, oh, ja, ja, ja, ja. we zijn in 2000 begonnen. Dus. Even, even een, een terugblik. Een 16 jaar classic concert. Ja. En steeds dezelfde twee zoals jullie hier aan tafel zitten. Die ja. het organiseren. Doos, Peter. Ja en dag. Vanaf het begin. Hè. Nooit ruzie gehad onder elkaar? Menigmaal. <laughs> te veel om op te doen. Ja, de een wil dit en de ander wil dat. Oftewel, volgende vraag.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 En uh, ja, degene die het meeste doet, <laughs> heeft de doorslaggevende stem, zeg en dat ik is? altijd. Dat zijn wij samen. Staat <laughs> <laughs> het over degene? <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, nee. nee als nee. we nou even, even terugkijken naar die 16 jaar uh, stichting Classic Concert. Wat zijn hoogtepunten die heel Zandvoort nog weet?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 <lacht> nou weet ik niet of we dat gehaald hebben, maar in Zandvoort zijn en Zeker. toch ook in omstreken is kerkpleinconcerten wel een begrip geworden. De protestantse kerk is in ieder geval heel blij, want mede dankzij de concerten is dat knipschieorgel helemaal gericht. Ja, dat zijn ook dingen waar we aan mee hebben kunnen werken. En toen in 2002 wij een vleugel geschonken kregen van de stichting Strandkorras.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 Vier geleden geweest, dat was zo. Nee, of heel langer geleden. Afgeladen vol. Afgeladen vol. Toen ja. stonden de stoelen in het middenpad. Ja. ja. Uh, hey, mag het was leuk om mee te maken, ja. dat soort dingen. Maar, Kle maar... Oh. Kleinschaliger, maar uh, na 1 september uh, 2000 hebben wij gezegd... Uh, toen zijn we naar het bestuur gegaan van de protestantse kerk. Toen nog hervormde kerk. En hebben gevraagd, moet je luisteren.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 Benominaal. ja Dus volgend jaar precies op deze dag? hè? Ja. ja. <coughs> morgen, over even, morgen over een jaar dan? Ja, morgen. Ja. Nee, morgen nee over... want het is vandaag de 17e. Is het vandaag? Ja, morgen is het 18e. Ja, het hoort voorbij. Ja, ja het, het is ja, precies oh, ja, over dus een jaar. Precies. Dan is die gewoon hier. Ja. ja. Waanzinnig. Met Martin Oei. En ja. uh, dat is. De... Maar niet te vergeten ook de Maastrichter staren, want uh, die komen. Ja, al... ja, ja. Dat is een beetje we later. Gaan even het hele programma doen. Ja, we gaan er doorheen. Ja.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 Wat, wij, ik heb zitten swingen hier. Ja, ja, ja, ja. Goed, Wat een ja, lekker nummer maar, is Maar die. nu een oproep aan ja. de luisteraars. Bel eventjes naar de studio. Ja. En ik ga u zo het telefoonnummer geven. Want de eerste beller die het juiste antwoord weet... Van wie de artiest is en de naam van het nummer. Hè? We hey. willen we allebei horen. Precies. Absoluut. Die krijgt van Toos en van Peter twee gratis kaartjes... voor het optreden van de ster. Op 23 december volgend jaar. Ja, het is ver weg, maar het is zo de moeite waard. Want... Het is twee vrijkaartjes, ja. maar u moet nu bellen. Ja, het nummer. Dat is 023. Maar je hebt het nummer. 57-30-393. Dus nog een keer: 57-30-393. 57-30-393. En we nou. zitten bij de telefoon, dus ja. bel als Voor de weet, kaartjes.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 Al waar op zondag uh, 24 december, s ochtends vroeg, alweer gezongen dient te worden. Dus Zo. dat wordt een zwaar weekend voor ze. Ja. Des te blijer zijn we dat ze komen. Maar ze kunnen snel door Maastricht nu. Ze kunnen snel ja. door Maastricht nu. Ja. Dat, ja. Geldt er, ja. dat scheelt eruit. Ja. Ja. Ja. Dat scheelt stuk. Ongelooflijk. Bijzonder programma. programma vinden wij. Bijzonder programma. Ja. Ik ja. ben er erg blij mee. Ja, wij ook. Wij ook. En we zijn eigenlijk en ook wel een beetje trots op. Hè? En financieel ja. lukt het ook allemaal. En uh, nog steeds. Nog je nog hebt wel sponsors nodig en donateurs ja, nodig. Natuurlijk. Vrienden en... en, en uh, ja. Ja. ja, want die, die, die, dat we staat ook niet, nog uh, even in het boekje... Hè, ja. dat, dat je dus uh, ja. vrienden kunt ja. worden van de stichting... Uh,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 Realiseerbaar zijn dankzij de steun van de gemeente Zandvoort. Onze sponsor in deze. En wat ik heb gezien in de voorjaarsbegroting voor het komende jaar. Maar ook tot 2020. Dat wij al vermeld staan. En een productie van het Kerkpleinconcert kost een hoop geld. Er komen gemiddeld 70, 80 mensen per concert. Die 5 euro betalen. Dus iedereen kan uitrekenen wat dat opbrengt.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 Ja. in ieder geval het eerste jubileum 25 jaar bestaan moet gevierd worden. Dat is dan nou, een we hopen in ieder geval de uh, 20 jaar. Ja. En, en wat ik nog wel even wil zeggen. Het zijn niet alleen de vrienden, maar ook donateurs. donateurs want dat is het verschil. Hè? Ja. De vrienden betalen 100, 100 euro per jaar. En, en, en we hebben een groep donateurs die betalen 25, 20 of 20. 25 euro per jaar. Ja, het is minimaal 20. Maar en, uh... alle, alle, allemaal even welkom. En, en we zijn er even blij mee. Want ieder beetje helpt. Maar en, er is dus wel verschil. En gewoon een gift is ook al welkom. Dat, dat staat altijd in ons programmaboekje. Als je een gift wil overmaken op onze rekening. Dat is uh, fantastisch. Zeker. Heb je dat het nummer hij... trouwens? Ja, ik heb zeker het nummer. Van, Van de, de bank. bank bedoel je? Ja. ja, dat staat hierin, in het boekje. Hebben de mensen een pen bij de hand om dat...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 Je bent uh, meegenomen, Mimoen Louis, als ja. ik het goed zeg. Ja, heel goed. Ja, en, en dus de, mijn vriend van het plein. <laughs> en, en, en mijn vriend. Want ik neem elk he? jaar bij het Nederlands uh, kampioenschap aardappelen en dan werkt hij zich uit de naad, zodat ja. iedereen de, met bebloede vingers de aardappels aan het is. Nou, dat hoop ik toch niet? Alhoewel dit ja, de duivel. Ja, de staat Het bloed op. gaat hier oh, in oh, de frituurvet oh, ja, wel de, weer. is al gepast, Maar wat, uh, wie, wie neemt het woord? Ja, ik, Wie uh, begint? Ik zal eerst even beginnen met de eerste twaalf winnaars. Ik uh, noem de prijs op, en uh, door wie het aangeboden is, en uh, de winnaar. Nou, zeg het eens. Deze dus een fles luxe drank, uh, aangeboden door Krant Café Excel. Is gewonnen door C. Weber. Uh, nummer 2, cadeaubond ter waarde van 20 euro. bloemsierkunst Bluis, gewonnen door Bosman. Prijs nummer 3, 1 kilo Bob Kaas naar keuze. Kaasijstromp, ja. door ja. Monique van der Meij.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 Carré, Koper. Die gaat lekker eten. Ja, ik denk het wel. <laughs> Nummertje 8, cadeaubond te waarde van 10 euro... Zandvoortse Apotheek, Ineke Maas. En nummer 9, een paar Graads dames of hier hakken ter waarde van 15 euro... Sana Sous, eh, Shana Sous... Ja, Shana, Shou, Ripper, M. Schraal. Nummertje 10, zuivelmandje ter waarde van 25 euro... de kaashoek S. Koper... En een cadeaupakket van Soho, Zijlstra, Ratsma. En nummertje 12. Cadeaubonten ter waarde van 15 euro. Dobie, E. van Duin. En dan gaat mijn collega Peter verder, als je het kunt lezen. Jawel, ik haal ook. Dus. <lacht> Mooi. We waren bij 12 gebleven. Het ja. notenpakket wordt beschikbaar gesteld door Sebon... en is gewonnen door... I. I. I. I sorry, Groot. 14e prijs 1 uur aqua door Mundo voor twee personen in het Center Parks gewonnen door A Foros. Het plein niet onvermeld hier, <kijkt> een satémenu plus een kleine swirl. Wat is een swirl? Top heerlijk ja. ijs Over hele eis. proberen. <kijkt> gewonnen door Barten Tolhuizen. Een cadeaubon te waarde van 10 euro beschikbaar gesteld door bakkerij van Vessem. Gewonnen door mevrouw.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 stelt eenmaal ontwormen hond of kat ter beschikking... gewonnen door Irene de Jager, in de hoop dat ze er een heeft. Een nou, cadeaubon. ja zeg. Stop stop, ja, stop, stop, stop. Heb jij een hond, een kat? Ik heb een hond, ja. Nou, je, je kan althans, niet laten ontwormen. Er zit er eentje te juichen hier. Ja, je, zal, je nee. zat erop te wachten. Je zal maar, je zal maar een hond moeten <laughs> kopen. ABCM <Ja. Ja. laughs> hoor, een cadeaubon ter waarde van 10 euro, is gewonnen door Willem de Vrind. De dierendokter Sandvoort, een zak heelsvoeding voor de hond of kat... gewonnen door oh nee, J.C. Belien. <lacht> een cadeaubon ter waarde van 15 euro, beschikbaar gesteld door vlugfashion, Fashion... is gewonnen door J. Reinders. En als laatste, Michueno stelt een trui ter beschikking... geeft een trui als cadeau, en die is gewonnen door El Siegel...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 Kaptein ik, Zetbos, jij, en, jij kent hem niet hè, kaptein en, maar Zetbos. Ik zie zo blij iedereen die aangetegen over me. Ja, ik Tjonger, was, jongen, als Ik als was ik... totaal <laughs> verrast. Dat We gaan even de even, agenda doornemen, ja. want er is erg veel te melden. Ja, precies. Um, uh, allereerst even de algemene dingen, tentoonstelling van Somvers DNA... in het Sanfus Museum. Ja. Dat is nog tot uh, eind van dit, uh, deze maand, 31 uh, december. En zo ook Hans van Pelt, die exposeert in de wachtkamer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 WFN wenst jullie allemaal fijne dagen.